Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. In heel Europa is het extreem droog. Niet alleen in Nederland, maar in heel het continent staan rivieren laag. En in sommige landen komt er geen water meer uit de kraan. De maand juli was in Frankrijk nog nooit eerder zo droog. En Spanje leidt volgens onderzoek onder het droogste klimaat in 1200 jaar tijd. De waterreverswaars zijn daar nog maar voor 40% gevuld. En het noorden van Italië bleef de ergste droogte ooit. En dat heeft effect op de landbouw. En dat alles bij elkaar opgeteld maakt dat de Europese Commissie het een kritieke situatie noemt. De politie heeft een aantal kilo soft- en harddrugs gevonden in een huis in Heerlen. Agenten kwamen de drugs op het spoor door een melding van een gaslucht, maar dat bleek hennep te zijn. De man van 34 die hier woonde is opgepakt en de drugs zijn meegenomen. Een GGD-medewerker in Doesburg in Gelderland is gisteren geslagen door een voorbijganger. Die liep scheldend op de medewerker af, die werkzaam was bij een vaccinatielocatie. De GGD heeft aangifte gedaan. En het eerste EK-goud is in de pocket. Het wordt goud. Het wordt een Europese titel voor Nederland op de 4x200 meter vrije slaggesten. Een ongekend succes. Een taverende sensatie. Geweldig gezwommen. De medaille is voor de vier jonge zwemsters. Imani de Jong, Silke Holkenberg, Janna van Koorten en Mariet Steenbergen. En dat goud, dat hadden ze zelf niet bedacht. Dit uh, is alles wat we hadden verwacht. toch? We wilden gewoon zo hoog mogelijk eindigen. Maar ik had niet verwacht dat ze met dit team nu al gewoon de eerste zouden worden. Dat is echt ja, onbeschrijfelijk. In München en Rome zijn er deze week verschillende Europese kampioenschappen. Er wordt buiten gezwommen ook, geklommen, geturnd en geroeid. En dan nog het weer vanavond nog lang warm. Morgen zondag op veel plekken tropisch warm dan tussen de 30 en 33 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Um, en duidelijk is dat zij een beetje de dansbare uh, kant van het hele verhaal opzoekt uh, en Karma is één van de nummers die op dat uh, nieuwe EP uh, moet uh, gaan komen uh, Beat Drama heet dat ja? uh, vind nee, je dat? Ik, ik, ik, ik had jou altijd uh, ingeschat als iemand die alleen maar van die uh, ingewikkelde gitaarmuziek houdt nou, maar dit oh, vo dus maar. ja uh, ik, uh, ik, ik zeg ik ben een muzikale carnivore dus okay, nou, dat is heel misschien om voor, ja, Misschien ik beter. Ook een... jij ook? ja, ja.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 Perfume, Want dat is de aankomende single die uitgebracht gaat worden. Dat is morgen. Maar voordat ik het even met jou erover ga hebben. Ik zag op de socials die jij, waarvan jij ook regelmatig gebruik maakte. Dat jij ook twee keer in het voorprogramma hebt gestaan bij Vrouwkje. Nou ja, we hebben al een stukje meer. We hebben uh, eigenlijk haar halve toer meegedaan. Halve ja. toer? Oké. Okay. Ja. Ja.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 ...nieuwe mensen die naar, naar mijn muziek luisteren. Dus mm -hmm. veel uh, uh, luisteraars op Spotify. En mensen die me volgen, eigenlijk. Mm -hmm. ja. Uh, ja, want uh, ik zei al, de EP die is uh, begin dit uh, jaar dus uh, uitgekomen. Jij corrigeerde mij uh, daar enigszins in. Maar uh, betekent dit uh, met die nieuwe single die morgen uit uh, wordt gebracht...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 Nu hebben we gewoon het moment van veel singles en elke keer weer een nieuwe release-moment eigenlijk. Ja. Waar willen ja, we heel graag ja. een album uitbrengen hoor? Eh, toch wel? Ja, heel graag. Ja, dat is mijn grote droom. Ja, <laughs> ik heb. Ja? Ja, ja. ja. ja.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 Hm. Uh, dus, uh, nou David, uh, het is een duidelijk verhaal van, helder. van Nee, maar ik, dat kan ik me helemaal goed voorstellen. Dat, ja. dat, uh, dat uiteindelijk, het is natuurlijk wel de ouderwetse droom om een album te hebben. Ja, nou, dat, ja, dat, ja. dat denk ik ook voor Charlotte natuurlijk het geval is. Ja. Uh, waarin verschilt die met de, EP, de eerste EP, de, de aankomende EP die jullie nu uh, zo'n beetje ja, aan het maken zijn?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 Ja, eh, want eh, we zien je nog eh, ja, staan op het podium tijdens de Rob agda wordt. Dat was eigenlijk een beetje het begin. Maar eh, het, het begint nu eh, langzaam echt, eh, echt op gang te komen bij, bij jullie. Ja, dat is echt fijn. Ik eh, eh, heb hier al heel lang van gedroomd dat het een beetje inderdaad op gang komt. En nu kunnen we gewoon de komende tijd veel gaan verliezen en hopelijk veel spelen. Dus dat, eh, ik hoop dat het gewoon eh, een beetje gaat lopen nu. Ja. <laughs> Perfume.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 Uh, vind jij, uh, ja dat is altijd weer zo mooi in Nederland, hokje, dit, uh, dat en uh, noem maar op. Uh, Schaai jij je ook een beetje tot, uh, tot die categorie? Nee. Uh, nee. Nee, nee. Nee, nee, nee, nee. Ik denk echt veel meer uh, pop, singer, songwriter. Ja? ja. Met een klein randje rock erin. Maar wat trekt jou ik. dan in deze uh, song aan? Het voelt een beetje als een droom. Uh -huh. Heel mooi. Ik ja? zie uh, meteen... Ik denk heel erg in beelden als ik muziek hoor. En ja. uh, natuurlijk, de tekst is heel mooi, maar ik kon het nu niet zo goed horen. Mm. Maar uh, de instrumentaal is gewoon. Ja, ik zie meteen allemaal landschappen en ik, het is gewoon heel. heel. Uh, heel dromerig. I love it. Denk jij ook, uh, of, als jij muziek maakt, denk je dan in beelden of. hoe zit het bij jou? Uh, nee. Nee. Nee, nee. niet als ik schrijf. Niet. Nee. Nee, het is eigenlijk heel raar hoe ik schrijf. Ja. <laughs> Want ik. Um,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 ja, uh, Het was natuurlijk vet sowieso Het was anders voor mij omdat ik mm -hmm. natuurlijk voor het eerst met band speelde mm -hmm. En ik speelde er zelf nu dus mm -hmm. dat was echt super vet Maar ook de hele FaceStorm 1 uh, ik, ja, Pride is sowieso gewoon een heel mooi ding Om te zien Iedereen is gewoon heel erg blij en gelukkig En ik denk dat wordt het heel mooi heeft gedaan dit jaar Ik hoor alleen maar goede dingen mm -hmm. um, Ja ik vond het echt super super leuk ja, want ik kijk jou aan. Uh, ja, heb jij nog we, iets te we, vragen we, we, op dat we, we, gebied? Nou ja, het, het, de afgelopen collegeonderhandelingen ben ik... Als burgemeester kreeg je nooit een portefeuille... maar ze hadden voor mij wel bedacht... dat inclusie en diversiteit in mijn portefeuille valt. Daar ben ik heel erg blij om. Ja. En helaas, ik had mijn vakantie al geboekt... maar ja. ik heb echt vanaf afstand gevolgd... wat, wat Pride in the Beach deed en betekende voor Zandvoort. En ik ja. vond het zo mooi om te zien hoe het ging... En ook dat het um, ja, ook voor heel veel Zandvoortse jongeren heel veel betekende. Ja, inderdaad. En, eh, niet, niet, ja. Eh, prima dat er heel veel mensen vanuit Amsterdam en deze kant op komen. Dat was allemaal mooi. Ja. Maar ik zag ook uh, veel berichten van, Amster van jongeren zandvoorters. uit Zandvoort ja. die, die, die, die zich herkenden. Ja. En dat vond ik het mooie van Pride of the ja, ik, ik ken ook heel veel mensen. Dit was hun eerste Pride. Ja. Zijn ook nooit, omdat COVID natuurlijk kwam. Heel veel mensen die ik ken die zijn er pas achter gekomen dat ze misschien gay zijn of bi uh, in de COVID-tijd. Mm -hmm.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 Nou, deze jongens die komen binnenkort met een EP. En daar is deze tweede single die morgen uitkomt. Ze heet het dus, zoals gezegd, Kolbak. En Up for Air. Cool.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 You're on your tippy toes Creeping around like no one knows Think you're so criminal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 I'm the bad type, make your mama sad type Make your girlfriend sad type, my t-shirt ad type I'm the bad guy Duh! Ja, ja, ja, dat ja. was. Dankjewel. De laatste is een uh, eigen single natuurlijk uh, weer. Volgens mij ook uh, die ze heeft uh, al eerder heeft uitgebracht. En dan ben ik heel nieuwsgierig welke dat is. Relapse. Ah, laten we maar horen. Alright.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 is this real? Is this love?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 This one! Sipping, sipping, can't stop taking shots from you Dripping, dripping, dripping, I fall and I bleed for you Dripping, dripping, dripping, you get high and I get low You're careless, I careless, I relapse Is this real? Is this love? If it's true, that I've had enough Is this real? Is this love? If it's true, that I've had enough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 You'll be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 Het verhaal om de muzikale uh, dingen onder de aandacht te brengen... daar vind ik het uh, ja, middel dat, voor. Dat, en, en daar is het ook voor bedoeld, hè? Gewoon, Precies. Om, om leuke, dingen brengen, ja, ja. Maar, leuke dingen te brengen. Leuke dingen doen. En, en niet uh, elkaar allemaal de maat te nemen. Dus, ja. En dat hele Twitter, daar ben ik wel helemaal klaar mee, zeg. Af ja. Dat vind ik wel geinig. <laughs> <laughs> maar dan ga je toch niet voor het slapen gaan? Dan ga je toch niet uh, Twitter-briefjes zitten kijken, Wendy, of niet? Misschien.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 Toch een beetje huilen nou, afloop. Ja, ja, ja, het is toch wel leuk, toch of niet? Ja. Uh, goed, goed dit, dit was hem deze alternatieve VM. Uh, zoals uh, gezegd sluiten we hem af met de Amsterdamse band Mos. Grote manieren zijn het al in uh, de muziekland. En uh, de single, of tenminste, de laatste, wat ze hebben uitgebracht, heet Salt. What if I die?